voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Parijs is er een aantal arrestaties bij demonstraties van gele hesjes opgelopen tot zo'n 600 mensen. Het is al de hele dag onrustig in de stad. Nu en dan zijn er schermutselingen met de politie en er zijn enkele auto's in vlammen opgegaan. Ook zijn er winkels geplunderd.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 Gisteren al werd aangekondigd dat een paar afvaarten naar Schiermonnikoog... vandaag zouden uitvallen vanwege voorspelde hoge waterstanden. Langs de A28 bij Spier is een geluidswal ingestort. Waarschijnlijk door de harde wind. Schiphol schrapte vandaag meer dan 140 vluchten vanwege het slechte weer... Op het wereldkampioenschap Voetbal voor Vrouwen is Nederland ingedeeld bij groepshoofd Canada, Cameroen en Nieuw-Zeeland. Dat is zojuist bekendgemaakt bij de loting in Parijs. De eerste wedstrijd van Oranje is op 11 juni volgend jaar in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. Het toernooi in Frankrijk begint op 7 juni.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 Please in your seat, bro. to go on rally. The Euro breakdown. Ja, je hoort hem al die hele mooie cash jingle, jongens. Het is officieel voorbij. Sinterklaas is weg. Hij is het weg. is gewoon Ja, tijd voor zijn broer. Ja, tijd voor zijn broer. Sint <laughs> Kijk. Kijk eens aan, hey. Merry Merry Christmas heeft hij ook staan met het ajax logo en dan heb ik dat over niemand he? minder dan. En dan Mr. Patrick van Buren. De foute kersttrui, hè? Heerlijk, heerlijk. Ja, ik ken er al een. Vind, ja, ik, tuurlijk heb ik er een, ja, okay. ja. een. Ik heb hem niet aan, maar. Ja, nee, een beetje jammer. Goed. Goed. Morgen ga ik het hele huis kerst versieren. Ja. Ik heb vandaag een kerstboom gehaald. Hij is bijna twee meter. Twee dus, meter? Ja, zeker. Je ja, is zeker. echt niet goed, hè? Juist. Absoluut. Luister, <laughs> als je kerst viert, dan doe je dat gewoon goed. Nou, jongens, we zijn een hele twee weken tussenuit geweest eh, met de year breakdown. Vrij druk geweest natuurlijk met alle voorbereidingen voor het, eh, ja, voor het laatste. Eh, de laatste maand eigenlijk, natuurlijk. En hey, nou ja, ik heb ook de verjaardag van mijn dochter gehad, dus uh, druk zat. Gefeliciteerd, uh, uh, Mike. Dank je oh. wel, dank je wel, dank je wel. En uh, we, gaan, we gaan straks eens even lekker even het weekend bespreken. Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik ben ook in die twee weken bezig geweest met het zoeken en samenstellen van nieuwe mogelijkheden voor een lijst. Ik heb nu een nieuw soort lijst gesteld, uh, vastgesteld, in ieder geval in elkaar gezet. En dat, dat heeft even geduurd, maar hij is af. En deze lijst kunnen we ook doorgaans gewoon blijven gebruiken. Want hij hey, vervest natuurlijk ook, hè. Dat je doe ik je weer. Hij zag er goed uit, uh, Mike. Dank je wel. Ik heb een Dankjewel. beetje Dankjewel. doorgenomen. Ja, kijk, kijk. Ja, Hartstikke ja, goed. Toe. Dus dat betekent, we hebben wat afwisselingen gehad in de lijst. Maar alles staat helemaal klaar. En weet je wie er ook klaar voor jullie staat? Ja, GO in The Magic Dragons. Born to be yours. De allergrootste Europese hit. Dit is de Euro-Breakdown. Uiteraard, hey, jongens. Het is zaterdagavond 9 uur 7. Sorry, 7 uur 9. Is het? 19? Ja, ik wil eigenlijk 19 zeggen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Het is nou ja, 10 over 7 dus nu op dit moment. En de uh, eerste plaat is er alweer, is alweer gedraaid. Born to be Yours, horse, Kygo en Imagine Dragons. Um, zoals ik zei, we hebben een, een nieuw soort lijst. Hebben we, heb ik, uh, In de afgelopen twee weken uh, ja, ben ik aan het zoeken geweest. Een beetje puzzelen. Maar ik denk dat ik het eindelijk heb. Het is altijd even een beetje proeven en testen. Maar ja. na drie, vier lijsten denk ik dat ik het heb. Dan heb je het. We, gaan het, uh, het. we gaan het horen. We gaan het meemaken. En uh, kijken of we nog uh, klachten krijgen. Uiteraard. Anders volgende week wel van Quinten. Ja, nee, ja. Nee, je, je hebt altijd nog dat... wat te zeuren. Ja, nah, nee, klopt. Uh, <laughs> Mr. Nancy Negative. Dat is <laughs> dus, hey, hartstikke leuk, jongens. Hey, uh, we gaan dus even kort even het weekend bespreken, Patrick. Want jij bent natuurlijk ook weer helemaal van de partij hersteld. Ja, ja, ik ben er gewoon weer helemaal bij. Hoe, uh, uh... Ja, we beginnen gewoon op ja. dinsdag. Hoe, ja, hoe, wa hoe was jouw dinsdag? Ja. Hoe, nou, ik denk hetzelfde hoe jouw dinsdag was. Ja, geweldig. Het was echt waanzinnig leuk. Het was echt heel erg leuk. We ja. hebben een team-outje gehad. Met uh, Die ja. van uh, met, uh, met de, met de vrienden van Café Vieren, om het zo te zeggen. Oh, dat was leuk. Zijn dat we was toen echt uh, leuk. Uh, dan zijn we deze uh, Curlen ja. op de ijsbaan. In, in de hangen. aanloop van, uh, van de, van de 18e, de eerste voorronde op de ijsbaan. Ja, klopt. Dus we gingen eventjes uh, een even uh, verdraaien. Ja, Kijken dit, of we het wel goed kon dit, dit jaar doen we ook weer 32 teams mee hè? Met, uh, met, uh, met curling. Uh. Ja, en dan eindigen we gewoon eerste. Het zou toch mooi zijn. Ja, het zou lekker zijn. Hè? We, we zijn al denk, vier, vijf jaar ervoor aan het strijden. Maar uh, elke keer lukt het weer uh, net niet. Nou ja, we, we zijn wel continu finalist Dus ja, ik, ik vind dat wel... Uh, we gaan elke uh, keer een, een, ja, door naar de, naar de finales. Ja, we, kan, we zijn er nooit niet in de finales gekomen. Dat is zeker waar. Ja. Dus, dus, uh, uh, nou, we, maar er zit potentie in. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Als ja, we want, het net zo doen uh, in ieder geval op de baan, ja, als, is als dat we daar hebben gedaan. wat waren we goed, zeg. Ja. Oh, oh, oh, oh. Ja, ik kies minder, maar dat ja. maakt niet uit. Oh, <laughs> gewoon gewonnen. He. Heerlijk. Lekker is dat. De rest van jouw weekend, eh, chef, vertel. De rest, de rest. Ja. Gister, uh, ja, gisteren was ik even bij het wapen geweest, even lekker drank gedronken met, uh, met broerlief en uh, vaderlief. Kijk, kijk dus, was uh, ja, dus dat was leuk. Uh, lekker. Dus dat was ook weer gezellig. En, uh, ja. ja, dus heerlijk. Lekker chillen eigenlijk. Duur, lekker, gewoon Lekker genieten. Genieten oh. van het leven. En jouw weekend, uh, Mike? Ja, ik heb vandaag mijn kerstboom gehaald. Dat uh, is echt uh, het lichtpuntje denk ik, van, van, van mijn weekend. Morgen ga ik met mijn dochter het hele huis kerst versieren. Dat heb ik ook beloofd. Ze slaapt nu en uh, slaap een nachtje bij, me, bij mijn broer. Dus uh, ik uh, ga vanavond ook even lekker gamen. Even lekker, rustig lekker tijd aan. voor jezelf ja heerlijk ik wou eigenlijk vanavond ik had één biertje vanavond tijdens de eten en ik dacht, oh hij smaakt zo lekker hij smaakt ik zo ook lekker ik wil meer ik wil meer ik wil meer, meer. <laughs> ik denk ja ik wil geen vanavond maar ik denk ja je dus moet je ook bezigieren ik moet ook s'nachts er nog uit voor die kleine dus ik denk, ja ja dat is wel lastig en het rotnagio dat kan niet. Dat kan niet. je hebt het nodig hè want komen zoveel hoeveel zware dagen aan zo. maar nou deze donkere dagen. Heel nog gezellig. Nog dertien dagen. En ik hou me echt per dag hou ik op mij. Maar nog dertien dagen. Dertien dagen. En dan heb ik vakantie. Ja. Heb Hoe lang heb ik? Twee weken vakantie. Twee weken. ja. Twee twee weken ook. Heerlijk is Laatste dat. Laatste week en de eerste week. Mijn eerste vakantiedagen kan ik opnemen. Dus ze zijn verplicht. Oh, heerlijk. Heel fijn. Lekker is dat, hè? Ja. Hey jongens, we hebben in de tussentijd natuurlijk ook nog genoeg nieuws voor jullie opgesnord. We gaan onder andere eens kijken naar wat nieuwe cash releases die in 2018 naar voren zijn gekomen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog wat meer nieuws over artiesten. Ja, de artiesten die zijn genomineerd voor de Grammy Awards in 2019. Um, wat Kensington betreft is er een klein beetje een opstootje over de Slicer. Wat dat precies gaat inhouden, dat gaan we jullie straks uiteraard. Uh, daar gaan we jullie meer over vertellen. En uh, ja, uh, Armin, nee, dat was niet Armin van Buren was dat, maar dat, ja, dat was wel Armin van Buren. Uh, Armin van Buuren, die staat op uh, nummer 1 in Hitlijst in uh, de Tweede Kamer. Uh, wat dat uh, verhaal daar precies achter is, uh, dat, uh, ja, dat, dat, ook daar gaan we straks uh, over vertellen. En we hebben natuurlijk uh, Ed Sheeran. Ed Sheeran die heeft natuurlijk al eens een keer in Game of Thrones gespeeld. Maar er is ook iets met Star Wars aan de hand. Daar straks meer over, maar we gaan eerst door naar de volgende plaat. Het is van Sandro Silva, Epic. Mag ik jullie alvast een hele fijne kerst gaan wensen? En gelukkig nieuwjaar, maar eerst een fucking euro breakdown.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 I'm it on TV, I know how it goes Even when you're you ever... Get her, Emory, don't leave me alone. Hoor je natuurlijk hier bij de Hero Breakdown? Ja. ja. Dan uh, heb ik uh, nog iets uh, voor jullie. En dat is. Uh, we hadden het er net even over dat uh, er. Er is een beetje ophef over de plaat uh, van, van Kensington. Uh, de plaat ook wel bekend als uh, Slicer. En, en die zal, zal ik zal er even een stukje even van, van laten horen. Nu we het er zo over hebben. Want kijk of jullie hem natuurlijk ook herkennen. Shake up your sleeves and the blood in your Ja, er is wat ophef uh, over de platen van Kensington uh, Slicer in uh, 2016 uitgebracht. En ja, dat, wat ik nu eigenlijk ga zeggen, dat, dat, dat moet eigenlijk al wat verraden. Want uh, ik denk dat iedereen het uh, wel een beetje gevolgd heeft. Uh, Kensington, de, in ieder geval de plaat van Kensington Slicer, is door 3 uh, voor 12 uitgeroepen tot song van het jaar 2018. Maar daar is dus niet iedereen even blij mee. Uh, de track werd namelijk al dus, hè, wat ik net ook al zei, in 2016 gemaakt. Op Twitter maakten de verkiezingen veel los. Uh, zo koppelde de Twitteraars de keuze voor het nummer. Van Kensington aan de slechte luistercijfers van NBO 3FM. Of vinden ze de lijst niet meer van deze tijd? En een Twitteraar schreef. Een nummer dat voor het eerst in september 2016 op plaat verscheen. Wordt song van het jaar 2018. En het definitief failliet van dit ooit zo mooie concept lijkt me. De rest van de top 10 is ook niet al te best. Bedankt, 3FM, voor het kapen. Ja, Je ziet inderdaad wat, wat er zijn wat verschillende reacties. Waaronder reacties van: uh, Ik zie dat de song van het jaar uh, van 3 voor 12 ook failliet is. En, en ja, dan reageert bijvoorbeeld de Geert reageert nog met een nummer dat voor het eerst in september 2016 op plaat verscheen. Um, ja, ook failliet. Nou ja, ook slecht dat het niet van het niet. Dit is in ieder geval heel veel negatieve uh, publiciteit om, uh, omheen. Ook uh, Dominique Verschuren sinds een aantal maanden uh, DJ bij Q-Music. En daarvoor ook presentator van de ochtendshow van NPO uh, 3FM. Reageerde verbaasd en liet in een reactie op social media aan 3 voor 12 weten dat Slicer toch echt uit 2016 komt. En ook zijn er dus mensen die wel snappen waarom het nummer in de race was: Slicer werd begin dit jaar uitgebracht als single. Ja. Dus het, het is een beetje wikken en wegen. Een beetje dubbel. Ja, ja klopt. Maar, ja, hè, het, het kan gebeuren. Dat, dat, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat, dat, dat, uh, dat 3FM het slecht doet. Kijk, ik weet dat 3 wel slecht weer zwaar weer zit. Ja. Van wat ik als, ik, als ik de berichten zo mag uh, geloven. Alleen maar omdat ze op om, uh, Giel belen en, uh, en Domien dan weg is. Denk ik, hè? Nee, ja. Ik denk dat echt... Dat, ja, klopt. Maar Koen van Koen Sander... Koen van Koen Sander, van oh. de Koen Sander Show... De, die nu bij 538 natuurlijk draaien... die... Uh, ja, dat waren die ook wel grote, echt... grote namen daarvan. Van, ja. Om 3FM een beetje op de rit te houden. Maar ja, die ook weggevallen zijn. Dat klopt, dat klopt. Dus ja, 3FM zit inderdaad in, in zwaar weer. Dat, dat kunnen we denk ik wel, wel stellen. Um, ja, wat dat betreft, joh, dat is heel even in ieder geval uh, van kerst. Even niks te nadelen van het nummer natuurlijk. Want het nummer is natuurlijk prima. Maar een foutje denk ik bij de NPO. Um, wat uh, de lijsten betreft... als we het toch over het samenstellen hebben van een lijst... Uh, Armin van Buren staat dus op nummer 1 in uh, de hitlijst in de Tweede Kamer. Uh, alle parlementariërs uh, van, het, uh, van de Tweede Kamer... Uh, hebben dus gezamenlijk een hitlijst uh, uh, opgesteld. En in de lijst staat Armin van Buren met... Uh, This is what it feels like op de eerste plek. En eind oktober werd bekend dat de Tweede Kamer een hitlijst ging samenstellen. De lijst is af. En de Nederlandse DJ Armin van Buren... Staat op de eerste plaats met het nummer: uh, This is what it feels like. En Nederlandse, uh, ja, het is een, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Nederlandstalig nummer. Een regel van de samenstelling was dat iedereen een Nederlandstalig nummer moest insturen. Uh, met het hoogstgenoteerde uh, Nederlandstalig nummer uh, is aan de kust van Bluff. En dat staat op nummer 6. In Arnhem van Muur staat gewoon op 1. Top. Ja, mooi man. Prima. Goed, niet dat ze smaak ik, hadden. Nou, echt, het enige waar ze smaak in hebben, denk ik. Ik wist niet dat mijn belastinggeld zin, uh, smaak had. Dat wist echt niet. <laughs> Ja, want dat is het gewoon. Het is gewoon ja. belastinggeld aan het werk. Ja, ja. Van ons geld hebben ze een lijst gemaakt. Ja, klopt ja. Hoop dat ze op Spotify hebben gedaan en ieder nog een tientje per maand hebben betaald. Ja, dat is ja. nog veel geld. Ja. Er zijn meer dan 200 leden die volgens mij daarin zitten. Uh, ja, zeker wel. Dus uh, ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja, nou, ja, wat kunnen we daarvan zeggen? Nou, um, niks. Wat doen we eraan? Ja, eigenlijk vrij weinig. <laughs> Daarom. Ja, de gele hesjes, hè? die doen er Ge wat aan. Ja, de, ja, ja. Nee, oh ja. Nee. We horen het natuurlijk nog in het nieuws. Er zijn er 600 de straat op gegaan. Terwijl de groep, uh, denk ik, 25.000 man telt op Facebook. Oh. En ik zit zelf ook trouwens in die, in die Facebook groep. Al is het alleen maar om de berichten te kunnen volgen. En ik heb ook heel eerlijk gezegd: van, ik hoop dat het niet een klaagmuur wordt. Maar wel een groep die ook gecoördineerd en goed geregeld actie gaat ondernemen. Ja. En maar... in, in ieder geval uh, actie, uh, actie doet, zeg maar. En uh, dan zonder, zonder geweld en alles, weet je Maar dat gebeurt. Ik ben er toch weer bang voor dat het toch weer gaat gebeuren. Ja, ja. Klopt, klopt zelf. Met maar... in Frankrijk en ja. dat soort dingen. Ik koop het niet hoor. Maar... Ja, ik koop het ook niet. Maar we gaan het meemaken. Jongens, we gaan weer lekker door. Want het is natuurlijk uh, hier één geld de klaagmuur, behalve uh, bij de Euro breakdown. Het is alleen maar, allemaal alleen maar plezier. We hebben alleen maar plezier hier. Jongens, wij gaan voor de rest gaan we door naar de volgende artiest. Dat is Axwell met Nobody Else. Staat deze week in, genoteerd in de Euro Breakdown. Waar die staat, hoor je natuurlijk na half acht. Uiteraard hebben we dan nog meer nieuws voor jullie klaarstaan. Ook de tips, maar die gaan we lekker in de tweede uur doen. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Nobody Else, Axwell.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 Op plek 40 deze week Born To Be Yours, Kygo and The Imagine Dragons. Op plek 39 hoorde je Epic, Sandro, Silvo en Quintino. En Don't Leave Me Alone, David Guetta en Marie hoor je op plek 38. Plek 37, Deeper Love van Stef Da Campo en Nobody Else. Axwell op plek 36, overigens ook nieuw binnengekomen in de lijst deze week. It Happens Sometimes van Jack Beck. Vind je op plek 35, plek 34 is Alive van Jack Wins... En whenever Crisscross Amsterdam en The Boy Next Door vind je op plek 33. Nieuw binnengekomen deze week op 32 is Take It van Dam Dalla. En plek 31 is Survive Don Diablo, Emil Sunday en Gucci Mane. En op plek 30 hebben we Steve Aoki featuring BTS met Waste It On Me. Dat waren de nummer 40 tot en met 30 van de Euro Breakdown. We gaan uiteraard luisteren naar het plaat 30. Komen straks bij jullie terug. Steve Aoki, doe je ding.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 Wasted on me, wasted on me and Tell me why yeah. you're not know. wasted on me, wasted on me Wasted on me, wasted on me So we don't gotta go there Past lovers and warfare It's just you and me now I don't know your secrets But I'll pick up the pieces But when you close to me now Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why you're not wasting on me. Must be a raisin yeah. Like we had a names. Don't you think we got another season that come after spring? I wanna be a summer, I wanna be your wife. Treat me like a come on, take you to one of the fries. Yeah, come just eat me and throw me away. I'm not your choice, babe. Waste, waste, no making this right, this ride. Ja, nummer 30 van deze week. Wasted on Me, Steve Aoki. Behoort hoorde natuurlijk bij de Euro Breakdown. We hebben het eerder dit uur al gehad over de Grammy Awards. En dat is de 61ste uitreiking sinds dat het natuurlijk van start is gegaan. Um, misschien even handig. Um, ik heb begrepen dat onder andere Kendrick Lamar en Drake... op vrijdag de meeste nominaties hebben gehad voor de jaarlijkse Grammy Awards. Die hebben hun dus in de wacht gesleept. En de belangrijkste, de Amerikaanse muziekprijs. En hieronder dus, ja, in ieder geval hebben we ook een overzicht. Hebben we kunnen opsnorren. Dat moeten we straks even kijken of we dat er nog ergens kunnen delen. Ik zal straks even een linkje even naar Pet. Even doorsturen dat hij het misschien op de Facebook-site gelijk kan delen. Ja, is um, goed. Geen probleem. Even gekeken naar, uh, de, uh, in ieder geval naar de uitreiking zelf. Dus wat ik net zeg: de 61e uitreiking van de Grammy Awards. vindt uh, plaats op zondag 10 februari 2019 in het Staples Center in Los Angeles. En uh, nieuw aan de lijst is dat de categorieën Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year en The Best New Artist zijn uitgebreid van 5 naar 8 genomineerden. Nou, met zoveel artiesten kan dat ook eigenlijk haast niet anders. Uh, om een uh, ideetje te geven van, van de genomineerden. Je hoorde natuurlijk net al namen zoals Kendrick Lamar en uh, Drake hoor die er voorbij komen. Maar uh, Cardi B is onder andere genomineerd voor Record of the Year met I Like It. Hoor je hier natuurlijk ook nog geregeld in de breakdown. Daarnaast hebben we ook, uh, eens even kijken, uh, Kendrick Lamar natuurlijk met uh, SA, uh, met All the Stars, ook het nummer wat ze natuurlijk gebruikt hebben in de film Black Panther. En we hebben dan ook nog Childish Gambino, is een tip van Quintum geweest uh, met This Is America. En uh, ja, dat is even een tipje, echt letterlijk een tipje van de sluier van artiesten die genomineerd zijn voor de Grammy Awards. En een Grammy is volgens mij, wat me kan herinneren, nog steeds het hoogst haalbare aan een boord in muziek. Wat je kan halen. Ja. En dat is echt, als je die haalt als artiest, dan mag je jezelf wel een schouderklopje geven. Of twee. Nou, wel heel veel. Wel heel veel. <lacht> wel heel veel. <lacht> dus uh, jongens, ga er, uh, ja, ik weet dat het nog verder is, maar ga, uh, maak je alvast uh, op uh, voor 10 uh, februari Schrijf het 2019. In agenda. Zet het inderdaad in de agenda. En uh, jongens, dat wordt wat. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik dit jaar ga ik denk wel weer kijken. Ik ben ja, wel weer kijken. Ik, ik ben ook heel nieuwsgierig, dus ik ga ook kijken. Het schijnt wel, een, uh, wel echt, een, echt een beleving uh, te zijn. Uh, nou, stuur die link is. door en dan uh, zet ik hem even op de pagina. Kunnen we het ook niet vergeten. Ja helemaal goed. Ik ga die link zo even nou ja, doorsturen, pet. Uh, dan nog even wat um, slecht nieuws voor de fans van uh, Justin Timberlake, want Justin Timberlake annuleert alle optredens voor de rest van het jaar. Uh, Justin Timberlake heeft alle resterende optredens van dit jaar afgezegd. De 37-jarige zanger dat hij op uh, advies van zijn dokters rust houdt. Um, hij vertelt zelf: uh, mijn stembanden worden beter, maar ze zijn nog niet helemaal de oude. Dus mijn artsen willen dat ik mijn stem rust geef. Ze hebben mij gevraagd om niet te zingen tot volgende maand. Uh, Al dus uh, Timberlake op Instagram. Uh, het spijt me echt. Ik wil snel weer de planken op. En ik doe er alles aan om daar weer zo snel mogelijk te komen. Bedankt voor jullie begrip. De zanger moest eind oktober uh, wegen stemproblemen... dus voor het eerst een optreden schrappen. En daarna volgden de afz afzendingen voor show shows in Buffalo... Tacoma, Los Angeles, Phoenix, Las Vegas... now en Portland. Allemaal Amerika natuurlijk. En uh, ja, voor deze maand stonden er nog uh, zeven concerten op de agenda. Dus uh, de zanger was eigenlijk al bezig met zijn uh, Man of the Woods uh, tour. Hm. Dat uh, doet best wel pijn. Uh, dat dat zijn, voor, uh, voor de grootste fans... Dat, ja, ja. Dat zijn, ja, het zijn zeven optredens die, die, die deze maand niet doorgaan. Ook ja, een moeilijke keuze, maar ja, weet ja. als, als je door blijft gaan, dan, uh, ja, dan wordt het stemmetje wordt ook niet beter van. Nee, dat wordt het zeker niet, dat wordt het zeker niet. maar dan moet je, je, je moet ook gewoon je rust pakken. gezondheid dus, uh, gaat voor alles, zeggen ze dan, hè? Ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Nou, ik denk dat wij weer genoeg praten. Wij gaan door naar de volgende plaat. Die is van Lost Frequencies. Nog niet heel erg veel gedraaid hier, maar ik vind het wel hoog tijd daarvoor worden. We hebben de plaat uitgebracht Like I Love You. We komen straks natuurlijk rond de klok van 10 voor 8 komen we weer bij jullie terug. En dan gaan we natuurlijk verder met de onthulling van Dior Breakdown. Dus dan gaan we verder waar we net zijn gebleven bij de nummer 30. Tot en met 20. Tot straks. Oh, it's a long way down.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 Time We Blijft maar gewoon tikken. Het is 10 voor 8. Dames en heren, we trappen hem af. We gaan beginnen bij de nummer 30 met Wasted On Me, Steve Aoki en BTS. Later Bitches, The Prince Karma vind je op plek 29, ook nieuw binnengekomen deze week. En Jackie Chan, Chesto en Zico en Prime en Post Malone staan op plek 28. Like I Love You, Lost Frequencies en featuring the NGB Agers... Dat is plek 27 en One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa, plek 26 deze week. Plek 25, ook nieuw binnengekomen, Jax Jones, Years and Years, met Play... Taboo, Hoardienet, Gale en Laurel stonden op plek 24. En op plek 23 Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella. En This Feeling, The Chainsmokers, Kelsey, Ballarini had een tip van Quinten kunnen wezen. Plek 22 en Breathe, Camel Fat en Christopher featuring Jam Cook. Op plek 20 hebben we een oude bekende staande lijst. En dat is natuurlijk Clean Bandit, Dem Lovato en Solo. Daar gaan we uiteraard zo naar luisteren. We gaan uh, straks uh, uiteraard nog even het uur even met jullie afsluiten. We hebben nog één nieuwtje. Voordat we straks aan de tweede uur gaan beginnen. Waarin we natuurlijk nog genoeg meer nieuws. Ja, genoeg nieuws voor jullie hebben klaarstaan. Waaronder ook de tips van deze week. Hè. Wat vinden wij nou leuk? Wat moet jij nou echt een keertje gaan luisteren? Maar eerst door naar Levato Clean Bandit met solo. De solo, solo de Hoorde je bij de Euro Breakdown? Staat op nummer 20 deze week. Uh, heerlijk. Hey, we hadden nog wat Ed Sheeran nieuws. Want Ed Sheeran. Uh, ja, die heeft natuurlijk een, een, in ieder geval een klein stukje in Game of Thrones gedaan. Ja, daar heeft hij een, een klein stukje gedaan, heeft hij een klein beetje gezongen. Maar nu is er Ed Sheeran in Star Wars. En wat houdt het nou precies in? Ed Sheeran die gaat weer acteren. Hij was eerder te zien in een aflevering van Game of Thrones... zoals ik al net zei. En deze keer heeft hij zijn zinnen gezet op een film. Volgens de Sun zal hij stormtrooper zijn in Star Wars 9. Stormtroopers hebben het niet bepaald gemakkelijk... in het universum van Star Wars. Ze staan daarin bijna onderaan de ladder van de samenleving. En Toch is een rol als stormtrooper populair onder de sterren. Daniel Greg maakte al eens zijn opwachting in het bekende pak. En nu lijkt dus de perfect zanger de helm op te gaan doen. We moeten nog wel heel even wachten... Om het te gaan zien shinen. Uh, want uh, volgend jaar december zou de film pas in de bioscopen te zien zijn. Nog even wachten voor de fans. Ja. Hij gaat dus uh, hij gaat dus dan weer spelen. Als hij nog maar wel muziek blijft maken. Dat uh, natuurlijk blijft hij dat doen. <laughs> hij, hij heeft hij had nu volgens mij toch even een, een pauze genomen. Volgens mij, van, van die muziek. Of niet? Dat is mij ontschoten. Dat, dat, dus dat is was ergens niet. eerder dit jaar dat hij dat. Of hij heeft het erover gehad dat hij dat wilde gaan doen. Ja. Nou, nou, ik heb. Ik, ja, het is mij ontschoten. Ik, heb, ik weet dat niet, zeg maar. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Dus ja, oké. Okay. Nou ja, dat is in ieder geval... Het uh, Sheer, uh, inderdaad weer dat je nog muziek hier blijft maken. Dan heb ik even een, een klein raadseltje voor je. Uh, Patrick. Uh, ja, ja. Wat, welke artiest is, is dit? The heart is a Ja, ja, no weet je het? Coldplay? Nou, no. <laughs> het is niet waar, hè? Echt? Je liegt, hè? Dit, dit weet je <laughs> toch niet? <laughs> nou, weet je het echt niet? Nee. Oh, wat erg dit. Ik, ik, ik herken het wel. Ik, ik kom er niet op. Oh. Dit weet jij toch wel. Kom op nou. Ja. He he. Ja. You too. Beautiful ja. day. Ja. En hoe kun je dit in godsnaam verwarren met Coldplay? Echt waar. Hier verdien je gewoon, hier verdien gewoon. Je gewoon klappen voor. Ja. Echt waar. Ja, ik schaam me diep. Een ritmische stokslagen. <laughs> ja, Godzame liefhebber man. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. U2, A Beautiful Day. Um, het gaat eigenlijk heel even in om U2 in dit geval. En het is natuurlijk al een mooie dag. Want het is zaterdag. Het is altijd mooi. Maar uh, even. Uh, U2 is met 118 miljoen dollar de best verdienende artiest van het jaar. Uh, U2 staat aan de top van de best verdienende artiesten, Dankzij de wereldtournee waarmee het 30-jarig oude album The Joshua Tree werd gevierd. Uh, ook Ed Sheeran. Coldplay en Katy Perry staan in die lijst. En uh, volgens Zakenwad Forbes zou de Ierse band uh, tussen juni 2017 en juni dit jaar 118 miljoen dollar hebben verdiend. En omgerekend is dat zo'n 104 miljoen euro. En op de tweede plaats staat Coldplay dus. Uh, de band haalde in, uh, in één jaar 115,5 115, miljoen dollar op. En CN staat op de derde plaats en hoeft de 110 miljoen dollar die hij verdiende niet te delen. Bruno Mars staat op de vierde plek met 100 miljoen dollar aan inkomsten... En Katy Perry is de best verdienende vrouwelijke artiest. Met 83 miljoen dollar staat zij op de vijfde plek net voor Taylor Swift... die 80 miljoen euro verdiende. Aha. Ja, ja. Sorry, Mike. In de tussentijd staat het tweede uur staat zijn, zijn opwachting te maken. We hebben natuurlijk straks eerst nog het nieuws tussendoor. Even horen wat er allemaal in Nederland en omstreken gebeuren, gebeurd is. En dan gaan wij door naar het tweede uur... waar wij de tips voor jullie hebben klaarstaan. Nieuws, keiharde muziek en vooral Euro Breakdown om van te gaan genieten. Ik wens jullie een heel fijn tweede uur. Tot straks. DFN wens jullie allemaal fijne dagen.